De Duitse bondskanselier Merkel sprak na het overleg van een moeizame discussie. Ze zei verder dat ze over het klimaat geen compromis wil sluiten. British Airways heeft alle middagvluchten vanaf de luchthavens Heathrow en Gatwick geschrapt. De Britse luchtvaartmaatschappij kampt met een wereldwijde computerstoring... waar ook passagiers in andere landen last van hebben. Bij de incheckbalis in Londen staan lange rijen. Passagiers wordt aangeraden niet naar Heathrow en Gatwick te komen en thuis te blijven. De luchtvaartmaatschappij zegt dat met man en macht wordt gewerkt aan een oplossing. Vanwege een lang weekend zijn duizenden Britten op vakantie. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Monaco vanaf de vierde plaats. Hij zet in de eerste sessie nog de snelste tijd neer, maar kwam in de beslissende derde ronde niet verder dan de vierde plek. Pole position is voor Kimi Raikkonen, zijn Ferrari-collega Sebastian Vettel vertrekt van de tweede plek, gevolgd door Valtteri Bottas. En tennister Kiki Bertens heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van Nuremberg gewonnen. Ze was in de finale met twee sets te sterk voor de Tsjechische Barbora Krejčíková. Het werd 6-2 en 6-1. Bertens reist het weekend af naar Parijs waar zijn actie komt op het Grand Slam toernooi Roland Garros. Het weer veel zon, maar vanuit het zuiden ook wat wolken, maxima tussen 28 en 33 graden. Vanavond kan lokaal een onweers bij ontstaan. Morgen periode met zon. Het wordt tussen 23 en 30 graden. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer. En dit was het. NOS DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de AWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg, 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A6 staat er file op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Knopend Almere en Huizen 7 kilometer. En de A4 richting Den Haag is dicht en dat levert vertraging op op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar is de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 warmte. Een heerlijke zomerse dag vandaag in Zandvoort. En dat betekent ook zonnige muziek op de Zandvoorts Radio. Je hoort dus Pargo en One Night Affair. En daarmee openen we uur 3 van Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Nou Hij is inmiddels aangeschoven. Edwin Gitsels. welkom in de studio... Dankjewel, dankjewel. We gaan eens uitvoerig uh, met jou praten dit, dit uur, speciale gast. Uh, met name over uh, www.ditisjeleven.nl, een project wat je net op, bent opgestart hebt. Ja. Maar ik denk dat we straks eerst even beginnen met Dit is jouw leven. Want ja. uh, we gaan eens dus even kennis me, met jou maken. Ik heb, ik heb inmiddels begrepen dat je een oud ZFM'er bent. Dat klopt, ja. Ook dat nog. Ja, dus klopt. daar gaan we straks uh, uitvoerig even bij stilstaan. Verder, als de planning allemaal lukt... om half vijf moeten we schakelen met Joop van Les, Ja. Anders krijgen we een probleem. Uh, die gaan we schakelen naar voor het knots. Begonia voetbaltoernooi. Het gedicht van de week staat ook gepland rond de klok van kwart voor vijf. En is natuurlijk een beetje een thema van onze speciale gast Edwin. En het zal deze keer gaan over muziek. En dat zal me als muziek in de oren klinken. Uh, we volgen natuurlijk de Giro d'Italia momenteel met nog zo'n 30 kilometer te gaan. En met de, de, de, de, de roze truidrager op 2 minuten 40. Maar daardoor meteen op de voet gevolgd door het team van Dumoulin. Ze houden hem goed in de gaten. Wellicht dat het dan op 32 seconden blijft vandaag. En dan zal morgen de, de, de, de tijdrit de, de definitieve winnaar van de, de ronde van Italië teweeg brengen. Goed, ik zou zeggen, niet getreurd. Blijven luisteren, ook het komende uur... naar de enige echte lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. En als je wil afkoelen, dan moet je even tot vanavond wachten. Een uurtje of acht, dan krijg je een buitje. Maar tot nu toe, lekker zonnige, zonnige zaterdag in Zandvoort. En dat betekent ook zonnige muziek op de radio. Hier is Toto Cotunio in Italiano.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 Non mi cantare, sono sono un italiano, un italiano vero. si spaventa, con la crema da barba Gestopt op blauw en de moviola, de donderdag in Pisto. Gooi in het De kassen nieuwe, het eerste cassette. Met in karosserie. Gooi Italië, gooi Italië, gooi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 Ja, nou, Ja, collega Albert, is waarschijnlijk niet op voorbereid... maar eigenlijk moet ik nou, tijdens een uh, Italiaanse plaat even aan jou vragen... van hoe gaat het op dit moment met Tom Dumoulin? Ja, nou ja, dat heb ik gezegd. Hij, zit, hij, hij kijkt op de rug van, uh, van Quintana. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat uh, aan het eind van, als ze gefinish zijn... dat er nog steeds 30 seconden tussen zit, want dan, of 32 seconden. Want dan uh, heeft hij uh, morgen kans om tijdens die tijdrit... zo'n kleine 30 kilometer, moet hij wel doortrappen trouwens, hoor. ja. Maar dan uh, dat hij alsnog uh, als winnaar over de streep gaat in de ronde van Italië. Dat, dat zou zijn. mooi zijn. Nou, vanmiddag uh, te gast uh, in de studio. We hebben het al een paar keer gezegd. Uh, Edwin uh, Gitsels. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag, Rob. Leuk om je weer na zoveel jaar te zien, uh, Edwin. Ja, oh, oké, okay, jongens. Ja, uit, ik uit, ga, ik uit, ga al, uit, al weg. Aan het bekende. Dag, Albert-Jan. Dag, ja, albert ja, <laughs> We gaan uh, terug in de tijd. Uh, ja, CFM. Uh, daar, uh, ja, daar ben je jaren geleden ben je actief uh, geweest. Met onder meer tussen app en Ja. Dat klopt. In 1990 hè, zijn we begonnen. 1990. Ja, onder in de watertoren met... Uh, nou, wat hoeveel mensen waren we toen? Een stuk of twaalf, vijftien? Ja, zoiets hè. Zoiets. En uh, twee keer in de week inderdaad tussen Epp en Vloed. Op dinsdag en donderdagavond deed ik het. En uh, romantische avondmuziek. Om lekker bij, uh, weg te zakken met een glaasje cognac. En, uh, en ik deed de samenstelling, uh, Lennart presenteerde die, uh, van uh, de Euro Breakdown op zaterdag. Dan uh, zat ik met uh, alle hitlijsten van heel Europa op alle, uh, vrijdagmiddag alles uh, te berekenen... van wie er dan op die week weer op nummer 1 moest komen te staan. En op alle andere notities natuurlijk ook. Ja, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Dat was natuurlijk, in die tijd werkte ik bij Hitkrant, dus ik was natuurlijk helemaal ingevoerd in de materie. En uh, had ook allemaal uh, de, de, heel veel plaatjes als eerste. Dus daar kwam ik dan mee de studio in uh, en daar was iedereen natuurlijk altijd heel erg blij mee. En de laatste nieuwtjes had je ook? Ja, had ik ook, ja. ja ik had dus. alle contacten met de correspondent in Amerika en Engeland en zo. Dus dat was allemaal uh, wel handig, ja. Dus, nou, heel veel jaren al weg. En uh, na de uitzending gaan we even praten over uh, de terugkomst van uh, Edwin Gidsos. <laughs> nou, dat, dat weet hij alleen nog niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, inderdaad, we hebben je vandaag uh, uitgenodigd voor uh, de website die jij uh, beheert. Ditisjeleven.nl. En Albert-Jan neemt van me over. Dat is een, een nieuw project voor jou. Uh, ik, heb, ik heb dat natuurlijk al in de aanloop van ons gesprek al even op geneuft. Ja. Uh, dit is je leven.nl. Ik kom daar straks op terug op die website. Maar ik wou eigenlijk even beginnen met Dit is jouw leven. Ja. Want jij hebt dat ook al in beeld gebracht in een Vogelvlucht. Ja, ik ben ervan uitgegaan dat als ik, want dat is het doel van Dit is Je Leven.nl om levensverhalen van mensen in beeld te brengen, dan wel op te schrijven in een boek. Uh, en ik dacht van ja, dan moet je in eerste instantie natuurlijk, uh, uh, als je van andere mensen verlangt dat ze jou je levenshaal vertellen, dan moet je dat natuurlijk zelf ook doen. Dus ik heb uh, een filmpje inderdaad op de website gezet waarop ik uh, in vogelvlucht even vertel. Ja, want ja, waarom ik uh, dit zou moeten en kunnen doen. Ja. In nog geen twintig minuten had jij uh, je levensverhaal. Uh, ja nog, veel... nog sterker nog in twintig seconden. <laughs> ja, zo, zoiets ja. ja. Dus het kan heel snel. Maar dan ga je wel over een, uh, voorbij aan een heleboel hoogtepunten uh, ja. in jouw carrière. Ja dat klopt ja. Want uh, laten we de lage school uh, even vergeten. Uh, uh, die heb je natuurlijk allemaal keurig doorlopen. Maar wat mij intrigeert. Gezien uh, jouw staat van dienst. Uh, VU Amsterdam. Engels-Nederlands. Ja. Wat ben je daarna gaan doen? Met uh, drukwerk that. gaan spelen. <laughs> <Ja. laughs> Dat is ja, een logische stap. Ja, Nederlandstalig toch? Nee, nee, ja, nee maar ik, ik studeerde wel, maar ik wilde helemaal niet studeren. Het is gewoon, je komt van de middelbare school, ik zat op het VWO en, uh, en wat ga je dan doen studeren. En wat ga je dan studeren als je niet weet. Want ik wilde eigenlijk gewoon muziek maken. Ik wilde, mijn, mijn doel was om in top op terecht te komen. Dat ja. was al vanaf mijn elfde mijn doel. En, uh, uh, en, en ik had allerlei bandjes. En, uh, en op het moment dat wij bandrepetitie hadden, dan, dan was dat belangrijker dan of ik college had hoor. Dan ging ik niet naar college. <lacht> Dan gingen we repeteren. Hey, maar als je dat filmpje ziet, dan denk je van zo, Engels-Nederland. Maar goed, uh, je zat meer achter te repeteren met de band. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over, over drukwerk. En in 1984 heb je daar een gigantisch mooie optreden mee uh, beleefd. Kan je er wat over zeggen? Ja, we hebben, nou, we traden. Kijk, het was zo, toen ik bij drukwerk kwam, toen bestond, of nee, ze bestonden al veel langer, maar toen waren ze een jaar of tweeënhalf twee uh, uh, heel populair, uh, door je loog tegen mij natuurlijk doorgebroken. En ze waren inmiddels aan hun vierde of vijfde uh, top tien hit toe, toen uh, de toetsenist overspannen raakte en opstapte. En toen hebben ze een advertentie in de Telegraaf gezet, uh, uh, topband toetsenist. een anonieme advertentie, ze hebben niet de naam vermeld. En ik was eigenlijk alleen maar nieuwsgierig welke, welke band dat dan was. Dus daarom had ik een briefje geschreven. Uh, en dat bleek dus uh, inderdaad om drukwerk te gaan. Want, en dat is eigenlijk achteraf ontzettend mazzel. Want als ze erin hadden gezet drukwerk toetsen is. Dan had ik niet gereageerd. Want ik had helemaal niks met drukwerk. Ik, bedoel, ik, ik was van, van Yes en Genesis en dat ja. progressieve rock. En uh, totaal andere muziek. Maar uh, de, de manager belde mij van, uh, ja, je hebt een brief geschreven, we willen graag met je kennis maken, dus kun je morgenmiddag uh, in die en die kroeg zijn. Uh, dus ik daar naartoe en uh, de, de, om twee uur hadden we een afspraak en om zes uur uh, rolden we met steven aardig wat biertjes op weer de kroeg uit. <lacht> en het was beren gezellig geweest en s'avonds moesten ze optreden in de Bijlmer Baies notabene, dat is ook een vooruitziende blik, want later ben ik natuurlijk boeg in de Baies gemaakt, onder andere in de Belme Baies. Maar goed, dat terzijde. En, uh, dus ik ben meegegaan naar het optreden. ik vond het helemaal te gek. Ik vond zijn live zo goed. Ja. Dat ik dacht van, ja, dit is dit, fantastisch. Maar goed, ik denk van, er zullen wel meer sollicitanten zijn. En s'avonds belandde ik weer met Harry in de, in de kroeg. Uh, voordat, ze, voordat hij naar zijn bed ging. Met Harry Slinger dus. Ja. En ik zei, en, en nu... En toen zei hij van nou ja, laten we volgende week maar gaan repeteren. Ik zei, zijn er dan geen andere kandidaten? Ja, niet noemenswaardig, nee. Hij <lacht> zei, moet je me niet horen spelen dan. Ze zei van, nou joh, als je reageert dan kan je toch wel een instrument spelen, anders reageert toch niet. Dat zal wel goed zitten. Dus nou, ja. zo, zo is het begonnen. Je hebt, je hebt drie LP's gemaakt hè, met drukwerk. Ja, Ze hebben de, de, de band heeft er zeven gemaakt volgens mij, of acht. Waaronder ja. uh, één of twee live albums. Twee live albums en uh, ik heb er drie uh, meegedaan, ja. En waar werden die, uh, die platen opgenomen? Uh, in Heemstede, bij, uh, uh, het pand staat er nog, het Gramophone House, daar zat EMI Music vroeger. En uh, daar zaten twee studio's in, in dat pand. En uh, daar namen André Hazes en Rob de Nijs en Flerk, en, uh, talloze artiesten, namen daar hun plaat op. En, uh, en wij ook, ja. Oké, okay, en uh, ja, goed, EMI Studios. En trouwens, dat vond ik wel, dat is, want je, zit nou, je, bent nou, je bent sinds 2011 bij ZZP'er. Ja. En dit project van www.ditisjeleven.nl, je komt daar ook uit voort. Ja. Maar uh, een leuk format zou zijn. Uh, trouwen of in ieder geval het mooiste meisje van de platenmaatschappij. Ja. Dat, lijkt, dat, dat, dat is toch een format? Ja. <lacht> Helaas staat het al. Ja, het ja. mooiste meisje van de klas. Ja, het was inderdaad een knipoog naar die programmatitel uiteraard. Ja de mensen die het filmpje niet gezien hebben. Uh, uh, ik uh, laat op een gegeven moment inderdaad in de, uh, de plek zien waar we die platen opnamen en uh, refereer dan even aan het feit dat ik daar ook mijn vrouw heb leren kennen. Ja, want die werkte daar. Ja, ja Mooiste meisje van de platenbasis. Ja. Geweldige, geweldige link. Want mooiste meisje van de klas is natuurlijk ook een geweldig mooi programma wat ja. goed bekeken wordt. Ja. maar Daar nou, heb nou, ik nou... verder overigens niets mee te maken voor de mensen nee. thuis. Ehm... Nee. <laughs> um, dit is je leven. Je, je hebt dus als het in, in dat filmpje... Wat, wat op die website van jou staat... geef je dus als daar ware een, een, een, een voorzet... van hoe het eruit zou kunnen zien. Uh, voor deze, deze en genen. Uh, uh, op een gegeven moment heb je... Uh, uh, ...levensverhalen ook in, in, in tv-programma's uh, weten te brengen. Niet, ja. niet, niet als presentator, maar als... Als eindredacteur. Ja. Ja. Welk... ja. Daar is het eigenlijk uit voortgekomen. Ik ben uh, in, in 1995 televisie gaan maken. Want na drukwerk ben ik uh, eerst bij de Hitkrant gaan werken als eindredacteur. Uh, uh, dat heb ik acht jaar gedaan. En, uh, en toen uh, de uitgever van Hitkrant die, uh, ging een productiebedrijf beginnen... ...en die heeft mij meegevraagd. En toen ben ik daar uh, televisie gaan maken vanaf 1995. Tot, uh, tot op de dag van vandaag eigenlijk, dat doe ik nog steeds. Uh, en uh, een van de eerste programma's die ik maakte was de, de show van je leven. Gepresenteerd door Astrid Joosten. Het was toen een, een amusementsprogramma op de zaterdagavond uh, van de VARA. En daarin was elke week een, een bekende Nederlander te gast. En dienstleven werd uh, doorgenomen. Een beetje vergelijkbaar met in de hoofdrol van Mies Bouwman. Wat dan nog net wat uh, beroemder is dat programma. Alleen uh, was dat eigenlijk een parade van vrienden en, en bekenden uit, uh, uit de omgeving die langskwamen. En, en bij uh, de show van je leven was het echt een lang interview. Met, uh, met optredens en zo door. En later heb ik zes, zeven jaar lang Wintertijd gemaakt met Harry de Winter. En dat is, was natuurlijk ook een programma waarin uh, levensverhalen van de gasten werden verteld... aan de hand van de muziek uh, die ze kochten of naar nou luisterden of concerten die ze bezochten. Kom ik zo op terug, want Wintertijd is een... Uh... Prachtig programma, Ve vele ouderen onder ons... die weten dat nog te herinneren. Kom komen straks bij je terug, we gaan even naar de muziek. Oké. Okay. And the music get to you? like ain't so bad at all you live it off the wall. Life ain't so Mij betreft een van de betere hits van uh, Michael Jackson. Je de Off the Wol op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo dadelijk praten we weer verder met uh, Effie Gidsels over ditisjeleven.nl. Maar eerst gaan we zo dadelijk weer naar het voetbal toe. Ja, we noemen het gewoon voetbal. Hots Knots Begonia Voetbal. Het vindt allemaal plaats op uh, Duitsjesveld. En uh, Jan Fris is daarbij aanwezig. Zo dadelijk meer daarover naar deze van Laura Brenneken. I'm mm -hmm. je van Back to Diet is met deze van Laura Brenneken en Self Control. Ja, van de muziek gaan we weer over naar het voetbal Hotskots Begonia voetbal. Ja, daarbij aanwezig is Joop Vredes vanmiddag op Duintjesveld. Heerlijk zonnig Duintjesveld en ook gezellig waarschijnlijk, Joop. Gezellig zeker, zonnig ook, maar het is wel bloed voor ja, hè? Wat ja, een temperatuur. Ja, ja. Niet ja, te als geloven. Je niet, als je, je niet druk maakt, kijk ik voetbal niet mee. Dus, dat scheelt weer. Voor mij valt wel mee. Maar goed, er zijn. Er zijn, er zijn uiteraard is de eerste ronde nu afgelopen, want we zijn bezig met de penaltybokaal. En um, ik kan melden dat uh, Zandverdien heel slecht gedaan heeft eigenlijk. Uh, in, met name in pool A uh, is de eerste plaats uh, ingenomen door Amda Mink, een Sompersense ploeg. En staat Robin Hood samen met rechtstreek. Rechtstrijd komt dan weer uit uh, Dordrecht vandaan. Op de tweede plaats. Acht punten om 7 punten. Uh, in pool B is uh, Spiro. Proeg ploeg uit uh, het oosten van het land. Alles gewonnen. Vier wedstrijden gespeeld. Twaalf punten. Nummer twee, veertig uit Brabant. Drie wedstrijden geweest, gespeeld. En dan uiteraard negen punten. En een café 4. Helaas, alle twee onderaan geëindigd met ieder vier punten. Oh nee. Morgen ga, ja, ja, ja. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want morgen wordt het in de gespeeld. De nummer 1 gaat tegen nummer 4 van de andere poel. En, uh, enzovoort. En dat, uh, ja, dat kan best interessant zijn. Je weet niet hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen natuurlijk. En in ieder geval uh, is het tot nu toe uitstekend verlopen. Men heeft er plezier in. Is het is ontzettend gezellig. En uh, er zitten een heleboel mensen op het hetzelfde. Nu naar het penaltybokaal te kijken. Ja, ik heb daar op dit moment geen zicht op wie of wat er uitgevallen is. Dus Dat is niet zo heel erg belangrijk, denk ik. Goedemorgen, hè? dan zijn er in ieder geval die kruisfinales. Die beginnen om 11 uur. En uh, uiteraard is de toegang gratis vanavond uh, van Orkester Live en DJ Ramonski. Ook gratis entree en het wordt de vanavond, Let erop. Ja, genoeg uh, te beleven dit hele weekend uh, op ja. Duitsersveld, op. Ja, uiteraard. Natuurlijk. En uh, laten we hopen dat het, deze organisatie die er nu staat, die stopt ermee. Die hebben het 25 jaar gedaan. En die willen nu een keer rust hebben. Er zijn twee heren opgestaan die het gaan overnemen. En we zullen zien of het volgend jaar weer een feest wordt. Ik wens jou, uh, een, ja, ik jou een, een hele fijne avond uh, alvast. En geniet ervan van, uh, Kissel Live, want uh, daar ben je wel fan van geloof ik hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. van Eber de Jong, dat, uh, die zie ik, uh, hoor ik heel graag gitaar spelen. Oké, okay, dankjewel Joop. En een fijne ja, zaterdagavond. Ja, avond verder. Oké, okay, hoi. Ik ben ook trouwens. Uh, ja, ja, oh. ja, ja, ja, dankjewel Joop. Oké. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. dankjewel Joop. Hoi. Tot de volgende keer. Joop van eerst vanaf uh, Duintjesveld. Tijdens Hot Knats Bagonia, Wat daar plaatsvindt. Het voetbal dan hè. Daar hebben we het over. Players. Uh, van nu vergeten we zeker niet te draaien bij CFM Zofort op zaterdagmiddag. Je hoort de ziel van Bruno Mars, de hitmachine. Wat scoort deze heer een hele hoop uh, hits. En, uh, ook in de Eurobreakdown trouwens, uh, de hitlijst van CFM die je elke vrijdagmiddag hoort tussen drie en vijf. Jawel Edwin, hij is er nog steeds, Ongelooflijk, de Eurobreakdown. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, binnenkort gaat u wel verplaatst worden volgens mij, Albert-Jan. Die verplaatst. Had, de Euro Breakdown. Ja, die klopt. Die was op vrijdagsmiddag live. Maar die gaat uh, binnen afzienbare tijd naar de zaterdagmiddag live. Want dan is de jeugd vrij. De zaterdagavond toch? Ja, ja van zes tot, uh, nee, tot 9 Nee, van tot negen. Even uit mijn hoofd. En dan hebben we op vrijdagsmiddag de herhaling. Oké. Okay. Dus goed. Uh, terug naar Edwin. Terug naar Edwin Gitsels. We zijn blijven hangen, uh, Edwin. Uh, in ieder geval, Dit is Je Leven.nl. Daar komen kom we zo meteen op. Maar we gaan nog even met jou terug uh, naar uh, wintertijd. Met Harry de Winter. Ja. Uh, dat heb je zeven jaar gedaan. I, I, ze, ja, zes, zes. jaar, ja. Zeven, je volgens volgens je ont... filmpje zeven. Zeven jaar, het zou goed. Ja, het kan, dat zou kunnen, ja. <laughs> nou, zes, zeven jaar. Ja. Uh, op zich een, uh, een, een, een, een, een vrij eenvoudig format. Ja. Maar wel beren populair. Ja, we, ja, we hebben er in totaal iets, een stuk of 150 afleveringen gemaakt uh, door de jaren heen. En uh, uiteindelijk is het ook op de zender het gesprek nog een tijdje doorgegaan... toen uh, Harry daar de baas van was. Uh, daar ben ik niet meer bij betrokken geweest. Maar uh, ja, dat was, uh, het was, uh, iedereen kwam namelijk. Iedereen die we uitnodigden, die kwam. Echt alle uh, mensen als André van Duin en Freek de Jonge... en uh, ze kwamen allemaal in de minister-president. En uiteindelijk hebben we ook nog gasten uit het buitenland gehad. Cliff Richard is geweest, Bill Wyman van de Rolling Stones. Uh, Kijk, dat is niet de eerste, de beste. Nee. Hè? En het leuke is dat uh, we hadden ook uh, te gast Nicky French... het, uh, het schrijversduo van alle thrillers... Ja. Die zo populair zijn tot op de dag van vandaag. En uh, daar hebben we ook een live versie mee gedaan. Omdat uh, ze wilden, uh, Ze hadden, vonden het een beetje saai om weer een persconferentie te doen. Bij de uitkomst van weer een nieuw boek. En toen hadden we bedacht. Van, dan doen we het in de vorm van wintertijd. Dus we hebben ze in het Betty Asfaltcomplex in Amsterdam neergezet. En uh, Harry heeft ze geïnterviewd. En we hebben op een groot scherm clipjes van ze laten zien. En daar is eigenlijk het idee ook ontstaan voor dit is je leven.nl. Dat is overigens aan zijn maandag precies uh, 15 jaar geleden. Dat dat gebeurde. En uh, omdat ik dacht van ja dat kun je natuurlijk met iedereen. Doen. Gewoon een filmpje maken uh, op een feest, op een, een feestelijke gebeurtenis, uh, waarbij iemands leven voorbij komt. En zodoende heb ik ook voor dit is je uh, nu, uh, ook de eerste die ik gemaakt heb, heb ik uh, van een goede bekende van mij. Uh, zijn moeder, zijn vrouw, uh, zijn dochter en zijn beste vrienden geïnterviewd zonder dat hij daarvan wist. En toen ja. hij 60 werd op zijn feest. Die film laten zien en uh, uh, met allemaal oude foto's er doorheen gemengd en zo. En, maar echt op televisiekwaliteit. Ik heb het met mensen gemaakt die ook programma's maken als uh, Boeg in de Baai is een Floortje naar het eind van de wereld. En uh, ja, dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. En uh, het was een, een, een daverend succes en uh, daar ga ik nu ook mee door. Dus als ik uh, dat even mag vertalen. Wintertijd is eigenlijk de basis geweest voor www.ditisjeleven.nl. Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, ik, wil nog, ik, wil, ik wil het nog even aankaarten, omdat ik dat zelf zo mooi vind. Er is ook een boek uitgebracht naar aanleiding van, van Wintertijd. En op de achterkant staat: uh, Toon me je platenkast en ik vertel je wie je bent. Ja. Kan je dat ook even toelichten? Nou ja, dat was natuurlijk toen zo. Hè. Tegenwoordig ja. uh, moet je op die op play playlist <laughs> op Spotify het, op je telefoontje kijken. Ja. Maar vroeger hadden we allemaal een platenkast. Ja, oh, Jan, dat was een, een, een heel lang geleden. Uh, we hadden het er net al over. Jij en ik hebben er nog steeds één. Hoewel ja. bij mij die wel een beetje weggemoffeld staat op zolder. Maar hij is er nog. Ja, aan de hand van iemands muziek... maar dat geldt natuurlijk ook voor je boekenkast... Kun, ja. kun je redelijk uh, uh, ja, analyseren uh, wat voor een iemand uh, we mee te maken hebben. Ja, dat, we, dat is een belangrijke karaktertekening, uh, muziek, waar je van houdt. Ja, even nog even voor de luisteraars. Uh, dat filmpje, dat kunt u uit de, de, de, waar, waar wij het steeds over hebben... en ook uh, waar hij dus uh, uh, www.ditisjeleven.nl... en een voorbeeld daarvan, dat was je, een vriend van je, die werd zestig... daar heb ja. je een, film, een levensverhaal ja. van ja. gemaakt... Ja. Nou, dat kunt u allemaal op www.ditisjeleven.nl nakijken. Uh, heb je daar al meerdere, meerdere verzoeken of heb je het net gelanceerd? Ik heb het net gelanceerd. Ik, uh, er zijn nu mensen die uh, uh, interesse tonen. T twee mensen die uh, denken aan om een boek te laten maken voor iemand uh, uit hun omgeving. één voor zijn schoonvader en één iemand voor... Uh, de echtgenoot. En, uh, en er is ook iemand uh, die... Ik heb al één film ook weer verkocht. Maar dat is pas in 2019. Dus uh, uh, twee zelfs. ja T Twee mensen die in 2019 uh, iets te vieren hebben. Maar goed, dan hebben we lekker de tijd om, uh, om dat voor te bereiden. Maar dat moet allemaal nog... Uh, ik ben door middel van uh, allerlei uh, free publicity. Ja. Uh, zoals ik ook hier zit. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook... Ik ben ook een, een gratis uh, uh, klein uh, mini-magazine begonnen. Waar men zich gratis op kan abonneren. Dat heet de Biograf. En daarin staat allemaal uh, interessant nieuws over, uh, over levensverhalen en ook over hoe je het zelf kan maken. Uh, in de hoop dat mensen denken: van, nou dat is met te veel werk, ik huur uh, Edwin wel in. Ja. <laughs> en uh, uh, dus ik ben allerlei initiatieven aan het ontplooien... Om, uh, om het onder de aandacht te brengen. Want je kunt wel een heel leuk idee hebben... maar als niemand weet dat je bestaat... dan uh, schiet het natuurlijk ook niet op. Dus uh, het is vooral, voor de komende maanden staat vooral in het teken van uh, uh, zorgen... op de, op de tam slaan zeg maar, zorgen dat ik... Uh, ja, en daar uh, uh, mag, mag je nog niet over uitweiden... want straks na het gedicht van de week kom ik daar bij je terug. Wat je, wat je inmiddels al ge visueel... de plannen die je voor dit jaar nog verder hebt om te gaan doen... daar komen we straks nog even op terug. Ja... Um, uh, mensen die niet bekend zijn, die niet op tv... zoals je dat uh, gezegd hebt... Uh, uh, nou, die tamtam -tam, die gaat nou een beetje lopen. Je bent uh, In 2011 ben je, ben je als ZZP'er aan de slag gegaan. Ja. Hoe bevalt het ZZP'erschap? Heel goed. Ja. Ja. Ik vind uh, de, die, die vrijheid om, uh, om op een gegeven moment te kunnen zeggen... zoals ik nu ook gedaan heb. Ik heb afgelopen januari... Ik had, vorig jaar heb ik echt uh, een periode van 16 maanden... achter elkaar of zo uh, continu gewerkt en televisie gemaakt... Uh, en toen dacht ik van ik ga nu even uh, gewoon een pauze inlassen. En even nadenken van ik, ik werd ja. 56 in januari. Def, wat wil ik nog die laatste ja. 10, 12 jaar dat ik nog uh, aan het werk ben? En toen uh, heb ik een aantal plannen die ik al op papier had staan. Uh, even even tegen, tegen het licht gehouden of dat nog wel, uh, uh, ja, of dat, of dat zinvol was of het haalbaar was. En, uh, en uiteindelijk is dit plan uh, daar met kop en schouders bovenuit gekomen. Om te zeggen van, ja hier ga ik op inzetten en dit ga ik uh, realiseren. Oké, okay, dus de komende maanden is het dus belangrijk... Om, om, om, om, om een rugbaarheid aan te geven aan, ja. dit, aan dit, dit project. Ja. Ik vind het toch steeds mooi dat, het, dat wintertijd daar de basis voor is, is geweest. Omdat, ja. Ja, ik vond dat een prachtig programma, omdat het een vrij eenvoudig format was... Maar dat het zo goed bekeken was. en zo populair programma. Ja. Maar je hebt er niet veel voor nodig. Je hebt een studio voor nodig. Je twee camera's bij wijze van spreken. Ja. En, en je, kan, je kan in je gang gaan. Ja, klopt. Het is ja. alleen die, die clipjes toen. Ja. Daarom is het programma nu eigenlijk ook bijna niet meer te maken. Omdat alles staat tegenwoordig op YouTube. Je kunt al die oude clipjes van, van je favoriete artiesten. Ja. Allemaal op internet vinden. En in die tijd bestond dat niet. Dus dan moest ik ze allemaal overal vandaan gaan, gaan vissen. En dat was best een bak werk hoor. Kan ik je vertellen. Ik ben er nieuwsgierig naar. Wie heeft dat, dat format bedacht? Harry zelf. Harry, had Harry ja, zelf... Nou, die had een radioprogramma waarin die mensen uitnodigden... Om, uh, om over hun favoriete muziek te komen vertellen. En daar is het uit ontstaan. Ja. Maar goed, de, de, je zei de ontwikkelingen op een muzikaal gebied en uh, techniek. Ik bedoel, je houdt het niet tegen, maar... De, de ruimtes met de gewoon een vinylplaat, uh, uh, die liefhebbers heb je ook, ook nog wel. Ja. Dus wie weet ooit nog een keer een revival van wintertijd. Nee, weet het. Niet. Maar die is voor eigen rekening. Goed, uh, we gaan even naar een plaat en dan gaan we naar het gedicht van de week. Zo is het en het gedicht van de week is... Nou ja, Edwin is op bezoek, dus het zal over muziek gaan, denk ik. Oké. Okay. Dat hoor je zo dadelijk inderdaad naar deze van ABC en The Look of Love. Search the look by the lover I hope you'll soon recover Me, I go from one extreme to another Under my friends just might ask me They say, Martin, maybe one day you'll find true love They say, maybe There must be a solution to the one thing Disco Freaks, eh, onder jullie die kennen deze bed natuurlijk wel. In de jaren tachtig heel veel uh, mooie platen gemaakt... waaronder ook uh, deze, The Look of Love. Je hoorde de single van ABZ. Ja, het is inmiddels kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. Edwin Gitsels op bezoek in de studio... en dat betekent dat het gedicht gaat over... jawel, de muziek. Ik loop de kamer in... En zet mijn lievelings-LP op. Het helpt mij bij het bedenken wat ik altijd fout heb gedaan. Ik luister, ik luister vooral de droevige liedjes. Die voor mij mijn speciale betekenis. Die mij nog meer doen beseffen hoe erg ik je mis. De liedjes die ik op heb staan. Ze lijken allemaal over jou te gaan. De teksten... De teksten zijn de waarheid die in de muziek zijn verborgen. Deze omschrijvingen laten mijn tranen bezorgen. Veel teksten gaan over de liefde en de relatieverbrekingen. Het gaat dus eigenlijk over de dagelijkse dingen. Ze omschrijven gevoelens en wat mensen doormaken. Dit, dit zijn nu juist de nummers die mij het hardst raken. Het liefst. Het liefst zou ik zo'n nummer voor je willen zingen... zodat ik eindelijk, eindelijk eens tot je door kon dringen. De teksten omschrijven mijn verdriet. Ik huil, ik huil als ik alleen ben en er is niemand die het ziet. De nummers laten mij denken aan jou. Ik huil, ik huil, maar ik droog mijn tranen gauw. Ik probeer vaak uit te huilen, maar mijn tranen raken op...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 Luisterend naar de muziek denk ik na. Wat nou als ik opeens weer voor je sta? Wat zou ik me dan vertellen? En welke vragen zou ik je willen stellen? Ik loop de kamer uit. Ik zet mijn muziek uit. Ik moet je nu leren loslaten. En dit, dit is mijn besluit. Dankjewel weer Albert-Jan voor het mooie gedicht van de dag. Maar wel weer een beetje sneu. Hoe, e hoe er, hoe mooier. Hoe sneuier, hoe mooier. Je hoort hem. De gedichten hoor je elke zaterdag en zondagmiddag bij CFM. Zo rond kwart voor vijf. Ik Laat voorbij bij Raadje Plaatje. En uh, ja, toen was het uh, van uh, welke versie is het? Want uh, er zijn verschillende versies uitgebracht. Waaronder van de housemarties. Nou, die draaiden we ditmaal niet van de camera van OVLAF. Maar wel van IJsli, Jasper en IJsli. Jordam, na het gedicht van de dag. Dat ging over de muziek. En het was weer zo'n sneu gedicht, uh, Albert-Jan. Oh. Ik zei: beloof ik zal volgende week een leuke doen. Ja, he, he, eindelijk. <laughs> eindelijk. Het werd tijd. Goed, nou, terug Edwin. Uh, ja, Edwin zit nog uh, gezellig in de studio aan de tolweg uh, 10A. Het slotgesprek met hem? Eh, uh, even. Ja. Uh, de lancering van www.ditisjeleven.nl En luisteraars en kijkers, kijk er even op. En dan heb je het hele interview wat wij nu, waar wij nu een uur over gedaan hebben. Met wat sidesteps natuurlijk. Uh, kunt u dat gelijk even rustig terugkijken. Uh, sinds 2011, dus ZZP'er. Uh, wat zijn je verdere plannen voor 2017? Naast het lanceren uiteraard van deze website. Ja. Ja, het is niet zozeer de website. De naam ditisjeleven.nl is eigenlijk net als thuisbezorg.nl en bol.com. Weet je wel, de, de, de URL zit in de naam. Omdat dat mensen dan meteen begrijpen waar je die informatie kunt vinden. Maar het is natuurlijk vooral uh, het gewoon het maken van boeken en ja. films over mensenlevens. En uh, daarnaast ga ik uh, uh, in augustus en september een programma maken wat op 9 september, dus uh, uh, 9, of 11 september, uh, 9-11, uh, wordt uitgezonden op National Geographic Live. Dat gaat over uh, terrorisme. Uh, een heel lang verhaal, maar dat ga ik nu niet vertellen. Maar dus een avondvullend programma over terrorisme ga ik uh, maken. Uh, daarnaast uh, ga ik een, ben ik een documentaire aan het maken over een vrouw die in 2000 te horen kreeg dat ze nog twee jaar te leven had. En het is nu 2017 en ze is er nog steeds. Inmiddels al 40, 45 keer geopereerd en dergelijke. Een, een prachtig verhaal. De, uh, en ik ben met Nicole Boeg samen uh, uh, een aantal plannen aan het researchen om te kijken wat ons uh, volgende project gaat worden. Nadat we afgelopen januari, februari een serie over de top 600 van de meest overlastgevende criminelen in Amsterdam hebben gemaakt, en uitgezonden. Ja. Ja, je, je, je, je naderen vijf uur. Je begint ook al sneller te praten. Briljant. We zouden, nog, we zouden nog een uur aan kunnen plakken wat dat betreft. Ja. Maar in ieder geval, uh, de, de stap naar ZZP, ZZP'er heb je geen windeieren gelegd. Ik bedoel, je bent nog steeds vol actief bezig. Ja, dus het enige verschil is eigenlijk dat ik in plaats van dat ik 16 jaar lang bij één bedrijf heb gewerkt om tv te maken. Bij IDTV, het oude bedrijf van Hardy de Winter. Ja. Uh, dat ik nu voor iedereen aan de slag kan. En, en dus uh, meer, meer veelzijdigheid in de opdrachten. Goed, ben ik iets vergeten? Dat vind ik altijd zo'n mooie slot. slot, slot ben jij iets vergeten? Ben ik iets vergeten te vragen? Ik bedoel, ja, je zei het al, ba, boeg in de baas heb je gedaan samen met Menno. Later met de weduwe van Nicole een voortzetting. En wellicht dat er nog weer wat aan zit te komen. Ja. Uh, ik denk dat als mensen een beetje gevoel willen krijgen met uh, ditisjeleven.nl... Dat is het beste gewoon ze even kunnen abonneren op mijn gratis blaadje. Uh, de biograaf heet dat, komt elke week uit. En uh, dat kun je doen op ditisjeleven.nl slash blog. Oké, okay. goed. Dus slash blog gratis. En dat is ook altijd een belangrijke toevoeging. Ja. Uh, helemaal goed. Ik wens je ik wens hartstikke leuk dat je naar de studio bent gekomen. Ik hoop dat we nog niet van je af zijn. Maar daar hebben we het nog wel een keer over. Oké. Okay. Uh, <laughs> groeten thuis aan het meisje van de platenmaatschappij. Zal ik doen, zal ik doen. En uh, we hopen je spoedig weer eens een keer in de studio te mogen begroeten. Ja, gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Edwin. Ja, weer, uh, weer leuk om je weer terug te zien, Edwin. Na ja, zo zoveel jaren, na veel jaren. Ja, ja, ja, het is wat. Ja, het is zeker wat. Uh, Fred. Fred. Fred, Fred. Vijf uur. Een hele goede middag. Een hele ja, goede middag. Hoe is het ermee? Ja, heerlijk. Mooi. Ja, 31 oh. graden, dus een shirtje aan en... Uh... Het ja, is goed en lekker naar buiten. Nou, lekker, lekker, genieten van. Ja. En vanavond uh, weer een ja. gezellig uh, programma bij CFM? Ja, ik heb weer uh, iemand in de uitzending natuurlijk, het eerste uur. Dat is Ray Smit en uh, hij heeft het over zijn, uh, zijn nieuwe single Dus Zonnesdralen past daar allemaal bij. Briljant, <laughs> briljant. <laughs> Wat een <a> timing. <laughs> ja, nou, en, uh, ja, het tweede uur, dan uh, ga ik eventjes bellen met uh, Geo Swickers. En uh, ja, die heeft ook een uh, nieuwe single uit. En uh, ja, dat gaat over jouw ogen. Dus ja, oh, zonnestralen, okay. jouw ogen. Ja, nou, weet ik niet. Ver, okay. Vecht dat samen Maar, uit. maar in ieder geval, tw twee uur lang informatie en leuke muziek. Ja, inderdaad. gezellig van Nederlandse ja, bodem. muziek en van Nederlandse bodem, inderdaad. En uh, ja, Engelstalig plaatje zal er ook tussendoor zitten. Veel plezier. Okay, en dan gaan we allemaal luisteren. En wij zijn er morgen uh, niet. Uh, morgen niet, nee, onze collega Anders Zandberg neemt de hondeurs waar... want wij moeten naar Monaco. Zo is het. <laughs> We, We zeggen tot, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren In een hele fijne zaterdagavond. Dag! Doei, doei!